Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft voor boeren spannend of de mestregels strenger worden. Gisteravond was over een debat in de Tweede Kamer. In het kabinet is ruzie over de nieuwe mestregels... die BBB-minister Wiersma wil invoeren per 1 januari. Ze wil dat boeren op sommige plekken meer mest mogen uitrijden... maar dat zorgt volgens deskundigen voor een slechtere waterkwaliteit. Minister Wiersma en de staatssecretaris... hielden de kaken stevig op elkaar gisteravond. Zag ook verslaggever Roel Bolsius. In het debat ging het er vooral om dat ze uh, de Kamerleden niet meer informatie krijgen van minister Wiersma... dat die Kamerleden tot nu toe alles wat ze weten vanuit de media moeten vernemen... dat ze niks van de minister zelf krijgen, maar de minister blijft bij haar standpunt. Een groot Noors Cruiseschip heeft de haven van Curaçao overgeslagen. Het eiland werd op het laatste moment geschrapt van de route vanwege de veiligheid. Er zijn allerlei operaties op zee vanwege de spanningen tussen Amerika en Venezuela. Behoorlijk zuur voor Curaçao nu het hoogseizoen daar net begonnen is. Weer een tegenvaller voor Feyenoord. De club werd in de tweede ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld door Herenveen. De Rotterdammers verloren met 2-3. Het was de zevende nederlaag in de laatste negen wedstrijden. Een trainer van Persie snapt wel dat de fans balen. In alles wat ze doen, op hele mooie momenten in hun leven, op, op hele moeilijke momenten in hun leven, staat Feyenoord centraal. En dan uh, kan ik als geen ander begrijpen hoe hun zich vandaag voelen. Ja, en dan nog meer sportnieuws. Harry Lafrijzen mag zich voor de tweede keer Sportman van het Jaar noemen. De baanwielrenner kreeg die prijs gisteravond op het NOC NSF Sportgala. Sportman van het Jaar 2025 is Harry Lafrijzen. Wat een enorme eer om hier opnieuw te mogen staan. Dit jaar was bijzonder. Vier wereldtitels, uh, die win je niet alleen maar door elkaar te trainen. En uh, Ik heb dit jaar niet alleen maar geprobeerd te presteren, maar ook te groeien. Uh, als sporter, maar ook als mens. Ja, en de titel Sportvrouw van het jaar ging naar Jessica Schilder. Zij veroverde als eerste Nederlandse ooit de wereldtitel bij het kogelstoten. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint behoorlijk grijs met in het westen en zuiden af en toe een bui. De zon komt op de meeste plekken niet tevoorschijn. Alleen in het oosten van Brabant en Limburg kan je hem even zien. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend. About it For far too long But I've never had someone to sing about Until I met her Now each day gets better Nobody knows Nobody sees Nobody else understands me like she Now that I know True love means I just hope she stays Do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 I'm <laughs> you understand. Van dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De onderdirecteur van de FBI stapt volgende maand op. Dan Bongino begon in februari met de dienst. Hij was omstreden omdat hij complottheorieën verspreide over de aanval op het Amerikaanse congres. Een North Cruise-schip met bijna 6000 mensen aan boord is gisteren niet aangemeerd in de haven van Curaçao. Het schip schrapte het eiland op het laatste moment van de route vanwege zorgen over militaire activiteiten. Frits Spits heeft de zilveren fonograaf gekregen. Volgens de brancheorganisatie voor de film- en muziekindustrie heeft Spits een grote bijdrage geleverd aan het Nederlandse repertoire. Dan het weer. Vooral in het westen eerst veel regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit is ZFM Blue Hotel. On a lonely highway. Blue Hotel. syndrome Without your eyes. perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it